5 uur. Het NOS journaal. Lees Elotte Thomassen. Goedemiddag. Felle strijd om Libische stad Zavia. Boeing van Ryanair maakt geslaagde noodlanding op Eindhoven Airport. En wereldbeker goud voor Annette Gerritsen op de 500 meter. Het weer. Vanavond opklaringen. Vannacht weer overwegend bewolkt. De minima liggen rond het vriespunt of net iets eronder. Morgenochtend wisselend bewolkt. Later op de dag schijnt de zon uitbundig en het wordt aan 6 graden. Na morgen blijft het zonnig bij een graad of 7. En s'nachts vriest het licht.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 regeringsgezinde militairen hielden de stad uren omsingeld, nadat ze bij een eerdere aanval vanochtend vroeg door de rebellen waren teruggedrongen. Bij die aanval zijn volgens een arts zeker 30 mensen om het leven gekomen. Naar schatting zijn er zo'n 200 gewonden. Zavia ligt op zo'n 50 kilometer ten westen van de hoofdstad Tripoli. De aanval op de westelijke stad is onderdeel van een nieuw offensief van de libische leider Gaddafi. Hij wil vooral de oliesteden terugveroveren, waarover hij de afgelopen weken de controle is kwijtgeraakt. Dan naar het oosten van de van Libië daar is twee dagen gevochten om de belangrijke havenstad Raslanouf... Maar de opstandelingen zeggen dat ze de havenstad weer in handen hebben. Correspondent Koert Lindeijer is in Oost-Libië en maakte de volgende reportage in een ziekenhuis. ingang van het ziekenhuis Gaddafi No Good no Gaddafi, no, no, no, no good. What is your name and your function here? What is uw naam? Uh, my name is Dina Almer and I'm a cardiologist. I came here as a volunteer. U komt uit het buitenland. Uh, I'm originally Egyptian, but I work in Lebanon in Beirut Arab University. I used to be a volunteer in Tahrir Square in our Egyptian revolution. Ik ben een Egyptische dokter en ik kwam hier naartoe zuiver uit solidariteit. Ik zag op de televisie hoe mensen hier stierven, hoe mensen hier gemarteld werden en ik begreep dat ze mijn hulp nodig hadden. Gisteren is er gevo gevochten bij Ras Lounouf. Hoeveel slachtoffers zijn er binnengekomen? Around 11. Hier op een kamer, 1, 2, 3, 4, 5 gewonde strijders. De meeste aan een infuus en bewusteloos. Daar maakt een strijder toch het V-teken van victorie. En hier wordt het jochie binnengedragen die door het hoofd is geschoten. Nou, hij moet een jaar voor 8, 9 zijn. Hij heeft zojuist een scan uh, gekregen en de dokters dringen hem hier nu ook binnen bij intensive care. Hier ligt nog uh, een jongetje. Die is niet ouder dan vijf jaar. Dit is de röntgenfoto die ze ophoudt. En daar zit inderdaad op de röntgenfoto daar is de kogel binnengekomen in de schedel. Deze meneer staat bij het lijkenhuis. And they won the battle of Rastanov. The, the, uh, and now I understand. I understand his insistence, even in the house, when talking to him. Now I believe in them. I believe in my son. And I believe in the young people of Libya. We are old, but the young people of Libya wants change. They want democracy. Maison. Hij wilde vechten. Hij was koppig. Hij zegt, vader, jij hebt je tijd gehad. Maar ik ben nog jong. Ik wil vechten voor democratie. En nu is mijn zoon dood. Maar ik heb nog twee zonen. En die zullen ook vechten. In het lijkhuis komt hij nu zijn zoon op zoeken. Hij trekt aan een lade en... Dat is, uh, dat is het is like van zijn zoon. Ja, this is my son Hij is very young, but he is a freedom fighter. He lost his life for his country to to to start new history. Een reportage van Koert Lindijer vanuit Oost-Libië. Een toestel van Ryanair heeft een geslaagde noodlanding gemaakt op Eindhoven Airport. De Boeing, met 159 mensen aan boord, kwam uit Sardinië met als bestemming Eindhoven. Het vliegtuig had technische problemen met de besturing. Een signaal in de cockpit werkte niet goed. Na de melding kwamen 15 voertuigen van de hulpdiensten naar het vliegveld in Eindhoven. Maar ze hoefden niet in actie te komen. Bij de noodlanding raakte niemand gewond. Dit is het NOS-journaal met Isola Thomassen. De Partij van de Arbeid en de SP in de Tweede Kamer willen opheldering van minister Hille van Defensie over mogelijke misstanden bij de marine in Den Helder. Aanleiding is een artikel in de Volkskrant waarin staat dat er bij een onderdeel van Defensie sprake is van zelfverrijking, intimidatie, diefstal en onderling wantrouwen. Een klokkenluider die daarover aan de bel had getrokken zou zijn gepest. Negen andere medewerkers die het verhaal van de klokkenluider bevestigen, dreigen hun baan te verliezen. Aan de telefoon Angelien IJsink, defensiewoordvoerder... van de Partij van de Arbeid in de Tweede Kamer. Mevrouw IJsink, goedemiddag. Goedemiddag. goedemiddag. Wat, wat verontrust u zo aan de situatie? dat dit uh, niet de eerste keer is, dat zaken intern gehouden worden, dat uh, terwijl er onderzoek intern gedaan wordt, uh, zaken naar boven komen, echt misstanden naar boven gekomen zijn, maar het alsnog in een la verdwijnt. En dan in de tweede instantie gelukkig toch iemand van buiten komt. En, ja, en dan pas gaat de zaak werken. En dat is natuurlijk schandalig. Het uh, is heel slecht voor de medewerkers. Defensie kent een gedragscode. Defensie kent uiteraard regels als het om gaat om integriteit. Allemaal prima. Maar het belangrijkste is natuurlijk hoeveel regels je ook, ook hebt. Mensen moeten erna gaan handelen en leven. Mm -hmm. En uh, moeten elkaar beschermen als het gaat om een klokkenluider zijn. Ja. En dat moet juist gewaardeerd worden als je de regels volgt. Als er misstanden zijn, als diefsten, als pesterijen, als intimidatie, als zelfverrijking. Dan moet dat naar buiten komen. En mag het niet zo zijn dat klokkenluiders weggezet worden. En dat is hier gebeurd. Ja, er zijn verschillende mensen die dat verhaal van die klokkenluider bevestigen. Die ja. dreigen hun baan kwijt te raken, meldt de Volkskrant. Wat vindt u daar nou van? Als dat zo is, vind ik dat heel ernstig. En als dat zo is, dan zegt het ook heel veel over de leidinggevende... Ik ben hier aan de zijlijn bij betrokken geweest... en ik ga ervan uit dat dit allemaal de waarheid is. Maar goed, daarover zullen we de minister spreken. Overigens, onze verontrusting, onze zorg... komt ook voort uit het feit dat we al eerder... over de defensieorganisatie, dit deel... al eerder de minister gesproken hebben. Vorig jaar bij, de, bij het gesprek over de begroting van defensie... heb ik al eerder misstanden aangekaart. Mm -hmm. En dat was ook niet de eerste keer. Dus ja zorgen, ja verontrust. En ik vind... Dat Defensie, de Partij van Arbeid, vindt al langer dat Defensie meer en meer onafhankelijkheid nodig heeft. Want het is allemaal intern gericht. En dat geeft een hele verkeerde situatie. Zaken worden niet gemeld. En als ze gemeld worden, is iedereen bang en kruipt naar binnen. Volgende week een debat met de minister? Dat, hebben we, dat zullen we zeker vragen, ja. Oké, okay. mevrouw Eisink, dank u wel.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 Demonstranten willen dat alle ministers worden ontslagen. Koningin Beatrix zou morgen beginnen aan een staatsbezoek aan het land. Dat werd vanwege de onrust afgezegd. Wel gaat ze dinsdagavond naar Oman voor een privédiner met de sultan. Masterstudenten Sociale Wetenschappen in Wageningen... hoeven niet bang te zijn voor de langstudeerboete. De universiteit wil die boete voor hen betalen. Een woordvoerder ligt uit waarom. Omdat wij vinden dat de Wageningen Mastersopleiding in Sociale Wetenschap, althans dat vonden we een aantal jaren geleden toen we ze zo inrichten, die moeten twee jaar zijn. Omdat het niet alleen sociale wetenschap is, maar de studenten ook kennis nemen van voeding of van de biologie of van de moleculaire biologie. Omdat ze daar een combinatie in krijgen. Dat is een langere studie. Nou, dan moeten ze dus ook de mogelijkheid krijgen om daar. Uh, studiefinanciering voor te krijgen. En dat hebben wij op ons genomen. Vanaf september moeten studenten die langer dan twee jaar over hun master doen... 3000 euro moeten betalen. Het kabinet gaat daarbij uit van een opleiding van één jaar. Daarnaast krijgen de studenten nog een jaar voor als de vertraging oplopen. De studenten sociale wetenschappen aan de Wageningen Universiteit... hebben daar dus voorlopig geen last van politie heeft in de Vlakentunnel bij Kruiningen in Zeeland... een dronken man in carnavalskostuum van de weg gehaald. Een automobilist zag de man van 34 in zijn boerenkiel lopen... en waarschuwde de politie. Die sloot de snelweg door de tunnel af, pikte de man op... en bracht hem naar het bureau. Daar vertelde de stomdronken man zijn verhaal. Hij vertelde dat hij um, in Roosendaal woonde... dat hij in Bergen op Zoom carnaval was gaan vieren... en dat hij op een gegeven moment naar huis wilde lopen... En uh, ja, door onbekende oorzaak is hij in Kruiningen terechtgekomen. Ja, dat is echt de andere kant op. Hij zat ongeveer uh, 30 kilometer uit de route. Tegen de man is geen proces verbaal opgemaakt. Sport. De tweede dag van het finale weekend van de Wereldbeker Schaatsen zit erop... met goede prestaties voor de Nederlanders, Sebastiaan Timmerman. Vooral van uh, Annette Gerritsen, want zij wint voor de tweede keer in haar carrière... een wereldbekerwedstrijd op de 500 meter, 38-31. Is ook de beste seizoenstijd voor Annette Gerritsen... die aan het begin van het seizoen geblesseerd was. En nu aan het einde van het seizoen uh, behoorlijk fris oogt. Jenny Wolf wordt tweede op 600ste van Annette Gerritsen. En het is eigenlijk de eerste keer dat uh, Gerritsen Wolf echt verslaat. Want bij de eerste wereldbekeroverwinning van Annette Gerritsen... vier jaar geleden hier in TIAF, ging Jenny Wolf onderuit. Dus dit is eigenlijk de eerste keer dat Gerritsen dat lukt. Olympisch kampioen Sangwa eindigt op de derde plaats. die Wolf trouwens wel met nog één wedstrijd te gaan. Morgen uh, zeker van de eindzegen in de wereldbeker. Shawnee Davis heeft de wereldbeker gewonnen op de 1500 meter. Won ook de laatste wedstrijd. Leek lange tijd dat de winst ging naar Stefan Groothuis. Maar de laatste ronde van Davis was beter dan de laatste ronde van Stefan Groothuis. En daardoor moet Groothuis genoegen nemen met plaats 2. Skobrev eindigt daar op de derde positie. En op de drie kilometer bij de vrouwen was er eigenlijk weinig spanning. Maar Vina Sablikova won overduidelijk van Stefanie Beckert. En wint daardoor ook het eindklassement van de Wereldbeker over de 3 en de 5 kilometer. Beckert wordt vandaag tweede en ook tweede in het eindklassement van de Wereldbeker. En Jorien Voorhuis staat op het podium van de Wereldbeker. Zij wordt derde, goede tijd, 4.08.96. En betekent ook dat Jorien Voorhuis het laatste ticket heeft veroverd voor de weken afstanden volgende week in Insel. Het Nederlands Davis Cup team is in en tegen Oekraïne op een 2-1 voorsprong gekomen. Tennissers Timo de Bakker en Robin Haasen waren in de dubbel in vier sets te sterk voor de Oekraïners. En in Parijs is het EK Indoor Atletiek. Hoe doen de Nederlanders het daar in die houtkamp? Ja, goed. Uitstekend mag ik wel zeggen. Uh, de, als we kijken naar Brian Mariano op de 60 meter sprint. Hij haalt de finale morgenmiddag, eind van de middag. Het koningsnummer 66 is een Nederlands record. Uh, voor de man die geboren is op Curaçao en uitkomt voor Nederland. En dat uh, is een uitstekend resultaat. Want dat hadden toch weinig mensen uh, verwacht. Maar misschien gaat hij wel, zoals hij zelf zegt, gewoon voor de titel. En dat uh, staat hem goed in dat uh, oranje. Want het is de eerste keer dat hij voor Nederland uitkomt. De meerkampers zijn op dit moment bezig. En ook zij doen het goed. Uh, na vier onderdelen tenminste het vierde onderdeel is nu bezig het uh, hoog springen. Maar zowel Elke Sint-Nicolaas als Ingmar Vos doen het goed staan zo tussen de zeg maar vierde en achtste plaats. En dat uh, kan alleen nog maar beter en beter worden. Want de echt hele goede nummers moeten voor deze mannen nog komen. Dus Vos en Sint-Nicolaas doen het goed op de meerkamp. Mariano morgen in de finale. En dat zijn gewoon goede berichten na de bronzen medaille gisteren al van Ramona Fransen. De hoofdpunten van het nieuws, de elite troepen van de Libische leider Gaddafi zijn begonnen aan een nieuwe aanval op de westelijke stad Zawiya. Een toestel van Ryanair heeft een geslaagde noodlanding gemaakt op Eindhoven Airport. En Annette Gerritsen heeft tijdens de wereldbekerfinale in Heerenveen de 500 meter gewonnen. Tot zover het uitgebreide NOS-journaal, Zometeen NOS langs de lijn.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 NOS langs de lijn, het is bijna kwart over vijf. We gaan door met het uh, sportforum met uh, drie gasten. Ik wijs je er ook nog even op dat we tussendoor natuurlijk... Uh, regelmatig schakelen naar het EK Atletiek. Waar Andy Houtkamp onder meer naar de meerkampers zit uh, te kijken. Dat allemaal uh, later. U kunt reageren. Sportforum at Er wordt uh, heel veel gereageerd. En dan gaat het natuurlijk met name over... Uh, ja, de optredens, de diverse optredens van uh, de scheidsrechters. Dus laten we daar maar heel snel mee uh, beginnen uh, met de Super Sunday. Want er is heel veel over uh, gesproken. Uh, de afgelopen weken de gemoederen liepen hoog op. Bijvoorbeeld bij FC Twente uh, speelde tegen AZ. Dat weet u waarschijnlijk wel. Verdediger Douglas kreeg in die wedstrijd rood na een slaande beweging in, en ging vervolgens helemaal door het lint. Ook trainer Michel Predom wond zich op langs de kans. Ja, uh, dat is logisch. Hè? Ik denk dat uh, voetbal is onze weg is. Uh, je leeft er mee. bijna 24 uur op 24 keer als je niet slaapt. En, uh, en dan doe je alles om, om te proberen zo goed mogelijk te doen. Je hebt ambities. En ik zeg altijd, als je niet hebt wat je verdient... of als het wordt afgepakt, dan, dan kun, je, kun je een beetje zenuwachtig uh, zijn. Ik heb me goed beheerst tot nu toe, maar vandaag was er te veel. Michel Prudom, Beb Thomas, uh, nog altijd te gast. oud Richard Plugge van NuSport is hier natuurlijk ook nog. En, en net als het tomboot. Beb Thomas, ik wil graag uh, met jou uh, beginnen. Uh, had je in vorm van begrip voor de manier waarop Prudom reageerde... tijdens die wedstrijd? Nou, tijdens de wedstrijd wel, maar niet het geval van Doek was. Ik vond het gewoon, die werd volkomen terecht eruit gestuurd... En nou, vind even, ik... naar de, even naar de reactie van Predom, ja, euh... Nee, ik vind een coach die moet ver boven alles staan. En hoe erg het ook is om die scheidseggen gelijk te moeten geven, moet je daar ver boven staan als coach. Dan kan je na afloop misschien dingen zeggen waar niemand bij is. Maar ik vind in het veld, ten eerste nemen de spelers aanstoten. En dat hoort niet. Vooral niet in een stadion waar zoveel mensen zijn. En ik vind gewoon een coach moet ver, ver boven alles staan. Hij ja, weet wat het uh, topje van de neus van de vierde man af op een bepaald moment. Richard Plugge, nu sport. Uh, ja, hoe uh, kijk jij er tegenaan? Nou, hetzelfde. Ik vind het gedrag van Predom wel degelijk uh, uh, aanstootgevend. En uh, ik denk dat de spelers dat overnemen. En ik denk dat je daarmee ook een sfeer creëert. En hij zegt, uh, wat, je, wat je verdient wordt afgepakt, zegt hij net. Nou, ik, ik vraag me af of dat wel zo was. Want zo was het denk ik ook weer niet. Er wordt ook een eigen doelpunt gemaakt door, door henzelf. Dus ja. Mm -hmm. ja, um, ja Theo Jansen. Ja. Door Theo Jansen inderdaad. Um, weet je, dus ja, wat wordt er nou eigenlijk afgepakt? En door wie? Ja. En, en kijk eens eerst eens naar jezelf en naar je eigen spel. En, en ga je niet als een wilde stier of een bronzige steenbok... Uh, langs de kant uh, gedragen. Uh, maar blijf rustig en sta boven de partijen. Ja, een wilde stier of een bronzige uh, reebok, zei je geloof ik. Hè? Het steenbok. Steenbok, neem ik waarlijk. Ton, Tom Boot? Ja, even nog op die woorden. Wo uh, wat je verdien uh, verdient wordt afgepakt. Maar het is ook wel eens andersom geweest dat hij wat gekregen heeft, ja, de, de, wat, dat hij niet verdient. En toen weten ze hem rond nooit over. Maar dat is los, ja, van kijk, de, maar. los van de reactie. Het gaat nu even om zijn reactie. Om, ik vind zijn reactie uh, belachelijk. Er wordt net iets over voorbeeldfunctie gezegd... maar zijn reactie is zo belachelijk... omdat totaal geen zelfkritiek uh, is daarin. En dat is het eerste wat je spelers leert. Gemotiveerd zijn en zelfkritiek hebben... want anders kunnen ze nooit beter worden. He, ze moeten weten hoe ze zelf zijn. Nu wordt er gewezen op een ander op de vierde man, op de scheids, wie dan ook. Maar de kern van de zaak was dat ze die weg, de wedstrijd weg hebben gegooid... omdat Douglas zo'n stomme overtreding maakte. Want was het een rode kaart, bij Thomas? Ja, hij maakte een slaande beweging. Dus Kijk, in de ene scheidsrechter is er iets anders in dan de andere. Maar hij maakte gewoon een slaande beweging... en daar staat niet anders op dan een rode kaart. Dus dat is uh, gewoon dat is terecht. Punt. Die rode kaart op zich, is, dat Punt. is geen discussie. Ja. Nee. En de reactie daarna, heb jij ooit dat meegemaakt in jouw... Uh... Dus nou, hij nee. zegt een leven dat er een, een, een speler zo door lint nee, uh, nee, ging? Nee, dat heb ik. Nou, maar ik heb natuurlijk wel spelers meegemaakt... die ook wel eens een, een kaart hebben gekregen... dat ze ook zo godverdomme klootzak of zo, weet ik veel. Ja, dat gebeurt. Maar zoals Doekwas reageerde... ik denk dat hij er heel veel van geleerd heeft... dat hij het nooit meer zal doen. Dat denk ik. Um, hebben hebben uh, spelers vroeger wel eens aan je gezeten? Nee, nee. Ze hebben nood aan me. Ja, als ik uh, van het veld afliep... dan ze een klacht aan mijn schouder gaven. Of een hand. Ja, ja maar ja. ik mag toch aannemen... dat het in jouw carrière toch ook wel eens anders is geweest? Ja, natuurlijk wel. Je hebt wel toch niet er. alleen maar ideale wedstrijden gefloten? Nee, zeker niet, zeker niet. Maar ik moet eerlijk zeggen... in die tijd dat ik gefloten heb... Ja, ja, dat ken ik eigenlijk wel rustig mijn leven. Ja. Ja. Voor de uh, wat jongere luisteraars, van wanneer tot wanneer? Uh... Ik heb van 1975 tot, tot 1992 uh, betaald voetbal gefloten. Ja. Internationaal in uh, competitie. Ja. Goed, maar nooit zoiets meegemaakt, begrijp ik dus. Uh, is dat anders geworden? Nou, ik vind dat uh, spelers uh, veel gemener zijn. Uh, op een smerige manier, ze laten hun vallen, terwijl er helemaal niks aan de hand is. Daar worden de kaarten doorgetrokken. En dat is de inconsequentie van de scheidsrechter. Het ene moment geven ze hem wel, en het andere moment geven ze hem niet. En dat valt me zo tegen in de scheidsrechterswereld. Richard Plug, is dat niet de essentie van de zaak? Niet consequent fluiten? Ja, dat denk ik wel. Ik denk dat uh, ook, ook het uh, praten en het aanraken, wat tegenwoordig ook wel gebeurt... van scheidsrechters, uh, dat dat gewoon niet consequent genoeg wordt afgestraft. En uh, dat daarmee steeds het, de grens steeds een stukje wordt opgeschoven. Mm. Waardoor uh, spelers zich steeds meer, uh, steeds, uh, meer permitteren. Uh, wat echt niet door de beugel kan. En uh, ja, daar moet een keer echt een streep ondergezet ja, Het vreemde is inderdaad, dat het is mij ook wel opgevallen... dat soms als een speler iets tegen een scheidsrechter wil zeggen... pakt hij hem gewoon, als hij met zijn rug naar een toe staat die scheidsrechter, pakt hij hem gewoon bij zijn schouder... en draait hij hem gewoon om. Ja, en volgens mij volgens mij. staat er in de regels, Bep Thomas. Je, dat, mag dat, dat, je mag helemaal niet aan de scheidsrechter nee, zitten. Nee. Het, het is ook vaak de manier waarop wat er gebeurt natuurlijk. Dat weet ik nee. niet. Ja, ah. ja, hij mag me niet omdraaien en zeggen... hij kloot of zo, weet ik veel. Nee, maar misschien nee, zegt hij wel een heel aardige man. Het maakt niet uit wat hij zegt. Maar wat moet je doen als scheidsrechter als iemand wel aan is het? Ja. Dat, dat, dan moet je de manier zien wat er gebeurt... als je gewoon zo de scheids... luister nou eens. He, ja, je heel zachtjes ik, aan. Vind ik, dan moet je dat kunnen accepteren. Je bent geen god dat ze je, je, je niet even mogen zeggen... scheids, uh, het is een cornerbal. Ik zeg maar wat. Het is een cornerbal. Nou, dat vind ik, dat moet je kunnen accepteren. Nee. Ja, moeten we dat uh, accepteren? Want dat is inderdaad wel waar natuurlijk op een gegeven moment... waar ligt dan de grens? Wat is ja. nog wel? En nou, ik, dat ja. moet je dus gaan beoordelen keer op keer. Je en je volgens mij? mij moet je gewoon zeggen... je mag niet aan de scheids komen. Punt. Nou, Oké. Okay. Ja, het woord consequent ik, steeds ja. In je ja. mond. Dus consequent is voor alles fluiten wat de regels niet uh, toe hebben gestaan. Men zegt wel eens in de sfeer van de wedstrijd fluiten. Nou, die scheidsrechter had ik als coach liever niet. Laat die maar gewoon consequent, dan weet iedereen waarin het toe ja, is. Maar, en, ja, maar, maar toen, laat eens. Twente Utrecht. Die speler van Utrecht krijgt een gele kaart. De tweede moment krijgt, krijgt hij weer een gele kaart waarop hij uitgaat. Dan zeg ik, dat je, en dan ben je niet inconsequent... Dat je als schaatschichter zegt. God, verdieken me nou, Dit is zo'n licht vergrijp. Moet ik zo'n hele wedstrijd laten gaan. Dan zeg ik, dat moet je als schaatschichter nou, aanvoelen. Ik ben het ik anders. Waarom is die speler zo stom om dat te doen? Op, dat, op die manier, ah. na een gele kaart. Oh. Het is bijna uitdagend. Bijna zou ik zeggen, hij moet weggestuurd worden. Je hebt gelijk. We gaan het niet hebben over uh, ding, over halve finale. Want daar wil ik het zo meteen ik, over hebben. Dan zeg ik, hij heeft gelijk. Maar dan zeg ik meteen... Als je dat dan doet, moet je consequent blijven fluiten. En dan moet die Brahma, Janko, moet die allemaal weg van het veld sturen. Nou, mag ik nog even? Die consequentie, dus daar zijn we het over eens. Je moet consequent zijn als scheidsrechter. Ja, de allerbelangrijkste voor mij was... want de scheidsrechter bestond voor mij gewoon niet. Hè? Hij floot en soms in je voordeel, soms in je nadeel. Het liefst goed, maar het allerbelangrijkste was dat hij eerlijk was. En als hij is, eerlijk is en zuiver is, dan accepteer ik bijna alles van hem. Dan wil ik even weer terug naar uh, Twente en naar uh, Douglas. Henk van Beckham heeft ons een mail gestuurd. En trouwens heel veel andere mensen ook. Sportforum met NOS.nl. Die zegt, ja Twente, um, voordat de KVB dan de, een voorstel doet... Um, zegt Twente van nou, we schorsen hem voor vijf wedstrijden. De vraag is nu, heb ik ook van meerdere mensen gehoord... is het niet gewoon een beetje een sigaar uit eigen doos? Want je weet van tevoren dat hij een, een zware schorsing krijgt. Had Twente niet gewoon moeten zeggen... we wachten even het voorstel van Twente van uh, de KVB af... en dan doen wij de twee wedstrijden schorsing zelf bovenop? Ja. Nu stellen ze voor vijf. Dukters krijgt er zes. Dus ja, wat heeft Twente dan nu eigenlijk... Gedaan, Richard. Dus ja, te... niet zoveel. Een wedstrijd te weinig gegeven. Maar ik denk inderdaad, ja, het is een beetje uh, het raakt een beetje in zwang om dat te, te doen. Zwaar met z'n in is ja, die beter bakal. gebeurt het ja. ook wel. Ja. En uh, nou, ik, ik vind het op zich wel een goed signaal van, van Twente dat ze iets doen. Maar wacht inderdaad eerst even af wat de KNVB gaat zeggen. Want uh, ja, dit is nu inderdaad een sigaar uit eigen doos. Nou, uh, ja. de maximale boete kreeg hij ook. En, uh, ja, uh, precies. Maar goed, hij kreeg nog wel wat bij natuurlijk. Hè. Ja, ja, ja, Hij moet uh, taakstraf wat? heeft hij gekregen enzovoort. Van Twente. He, dus dat vind ik wel erg goed. En we refereren nu aan Ajax. Uh, het geval met Soares. Wacht even. Die werd uiteindelijk voor zeven wedstrijden geschorst. Maar kreeg twee wedstrijden van Ajax. Waaronder, ik geloof, een bekerwedstrijd of iets dergelijks. Ja, dat stelt niks voor. Met de Europa League mag, uh, mag die dan weer wel meedoen. Ja, ja klopt. Ja. Nee, maar, <coughs> nee, ik vind van, het op zich van, wel een goed signaal. <laughs> Nee, ik vind het een heel goed signaal van Twente dat ze, dat ze iets doen. En, en ook al het andere wat hij heeft meegekregen. Maar uh, ja, ik, ik zou met die wedstrijden even gewacht hebben. Goed, dan euh, na diezelfde wedstrijd Twente AZ, euh, of AZ Twente Nick Viergever, krijgt een rode kaart. Um, daar zien we dan de beelden van, daar lijkt weinig aan de hand. Dus gingen AZ en viergever in beroep. Tegen die straf van één wedstrijd. Het bleek te vergeefs, want ondanks dat op de beelden te zien is dat viergever eigenlijk weinig doet, um, kreeg hij toch die straf. AZ-trainer Gertjan Verbeek wint zich daar vreselijk over op. Een geloofwaardigheidsafspel, want beelden liggen niet. Ja, en het kan niet zo zijn dat uh, er in een wedstrijd een stom wordt uitgedeeld en dan op een gegeven moment een schorsing uitblijft, om, om dat, omdat de scheidsrechter of de grensrechter heeft het beoordeeld en niet als zodanig. Ja, te, en, en, en, en toyfone, uh, gedrag van toifonen. Nou ja, en, en uh, beelden leggen het haarschaf haar vast. Ja, en als je dan de ene keer wel uh, schorst op basis van beelden en de andere keer niet doet, ja, dan begrijpen mensen dat niet meer. Hè? En uh, als jij dan beelden aanvoert ter verdediging om te laten zien dat er echt niets aan de hand is, ja, dan geven ze er weer een draai aan en blijft de schorsing toch staan. Ja, dat is hartstikke inconsequent. En, uh, en dat zei ik al, dat is ook... Uh, de integriteit komt daarmee in het geding. De geloofwaardigheid. Ja, dan krijg je ook geen respect. Geen respect, integriteit, geloofwaardigheid uh, staat op het spel. Tom Boot, wat vind je van die harde woorden? Nou, ik kan alleen maar uit het perspectief van de coach praten. En bij mij kwam dat gewoon niet voor. Die spelers reageerden nooit, de coach reageerde. Op, mijn... de op, de op de scheidsrechter bedoel ik. Op de scheidsrechter. Wel in het begin van mijn carrière, dus daar heb ik ook wel wat van geleerd. Maaskebal hebben we het over. Op ja. Het, ja, op het laatst. Die bestonden niet. En mijn spelers deden het ook niet. Er was nooit, uh, laten we zeggen, ruzie of iets dergelijks met de scheidsrechter over. Dus wat mijn stelling is, die spelers doen wat de coach toelaat. He? En de spelers zijn de coach daar in het veld. En de coach kan dat ook voorkomen, naar mijn idee. Yep. Uh, ja, maar ik vind ook dat Verbeek, de, wat hij zegt, ja, denk ik bij mezelf. Ja, als het de ene keer wel is en de andere keer niet is... dan kan ik me voorstellen dat je als coach reageert en je zegt... ja, wat is dat nou? Dat is toch niet eerlijk? Nou, en dat vind ik ook. Ik vind het soms niet eerlijk. Hm. Richard? Nou, dat vind ik ook, maar hij, hij zegt ook heel duidelijk inconsequent... En ja. wees nou eens co consequent. Ja, ik denk dat dat het sleutelwoord is in, in, ja, ja. In, in deze. Ja, er werd veel gesproken ook over die uh, straffen voor toifonen en vertongen. Toifonen deelde uh, in de wedstrijd een elleboogstoot uit aan uh, vertongen. Maar schijn zegt de Erik Brahma, die zag het niet. Ja, omdat er natuurlijk heel veel andere dingen ook gebeuren in zo'n 16 meter. En ik mij eigenlijk richt op de bal. Dus eigenlijk niet meer uh, bij de spelers uh, in het oog heb. En dan, uh, ja, dan, dan gebeurt het in feite, zoals we dan zeggen, achter mijn rug...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 Ik vind dat die terecht zijn. En dat speelt ook nog in mij dat ik het een vreselijke comedian vind. En uh, die spelers. Maar nou, even voren. beperken tot deze, deze overtredingen in okay. eerste instantie. Dan ik die vi dat vind ik die vier wedstrijden terecht. Ja. Ja, Ton ook, neem ik aan. Ja, het lijkt me een normale de manier waarop je stap je kijkt. op een ja. uh, Maar jij zegt even het beperken. Nee, het is toch een optelsom van de rest. De week daarvoor had hij geen gele kaarten gehad. Nou, ik vind best dat je dat allemaal mee mag tellen. Toen ging die staan op de tenen van uh, Goedelje. Ja, dat vind ik nog een gemenere overtreding, moet ja. ik zeggen, dan uh, die elleboog. Ja, nou, el vooral wat hij daarna deed. Ook wat ja. hij daarna ja, deed. Een maar duwtje hij... waarna hij een ongelooflijk mooie uh, koppel achterover ja, maakt. Je hebt het nu over NAC. Uh, ja, ja, zul je wet, ja, ja. ja, ja, ja. Werkt dat inderdaad zo, Osschijn, zegt er, dat je dat in de media meekrijgt... en dat dat dan een rol speelt in die beslissing? Denk je dat, Beb Thomas? Nou, dat dat meespeelt? Ik vind gewoon, als we het geval van NAC PSV nemen... Dat ben Havenkort was de scheidsrechter, die stond er met zijn neus bovenop... en ik vind gewoon dat die, die speler van nakt, hij raakte hem amper... en die toyfone, die ging met een duik maken, dan had ik gezegd... hé, hey, sorry, jij krijgt van mij een gele kaart en hm. niemand anders. Ja. Hoeft hij nog eens gezien te hebben dat hij op zijn benen heeft gestaan. Ik zou een rode kaart van maken. Het zou gewoon, wel kunnen. Zou gooi wel je, je, je maatjes na Ja, inderdaad, inderdaad. Jan Vertongen die dan niet wordt gestraft... Dat um, kan ik me voorstellen. Ik neem aan jullie ook dat dat bij heel veel mensen raar overkomt. Want je ziet duidelijk in beeld dat hij een stomp uitdeelt. Ja, maar, ook al wordt hij in de houtgreep genomen. Dat doet Marcello? Ja, ja, ja, goed. Die houtgreep. Ook al, ook al wordt hij in de houtgreep genomen. Dat is nogal wat. Hij wordt inderdaad in de houtgreep genomen. En uh, goed, die stomp is natuurlijk niet goed te praten. Maar daar begint het wel weer mee. En dat, dat, ik weet niet of je die actie hebt gezien. Maar dat sloeg ook helemaal nergens op. Ja. Nee, dat, dat kan ik me iets bij voorstellen. Maar waren het niet dat dan blijkbaar mensen gewoon de regels niet kennen? Want wij hebben met de FIFA en met de UEFA gewoon afgesproken... dat er regels zijn, dat er twee belastende verklaringen moeten zijn. En die waren er niet. Dus ik, ik snap niet helemaal, ook Verbeek, dat hij die regels niet kent. Ton. moet je niet als coach gewoon die regels kennen, dat nou, het zo werkt. Kijk, als je je mond open doet, zal je die regels moeten kennen. Ja. En anders moet je je mond houden, natuurlijk. Ja. Ja. Hè, maar misschien ligt daar ook een voorlichtende taak... van de scheidsrechter, de scheidsrechterscommissie commissie of de KNVB... Nou, de KNVB heeft in onze uitzending uh, overigens heel duidelijk ja. uitgelegd... dat zij gewoon niks kunnen... omdat er niet twee belastende verklaringen zijn. Dat is eigenlijk de essentie van het verhaal. Um, dan naar um, um, de wedstrijd um, van uh, FC Utrecht. Um, de wedstrijd uh, uh, halffinale beker. 1-0. Utrecht uh, verdediger Tim Cornelissen kreeg al... Uh, na 20 minuten zijn tweede gele kaart. En daar baalde Utrecht uh, de Utrecht trainer in ieder geval behoorlijk van. We hebben verloren van Twente, maar mede door de arbitrage. Nogmaals, ik heb ze geloof ik vier of vijf keer teruggezien. Kijk, één kan je er geven, dat houdt hij me echt duidelijk vast. Maar bij de andere, dat zijn overtredingen die gebeuren honderdduizend keer in een wedstrijd. Ja, dat vind ik een beetje goedkoop om dan twee keer, twee keer geel rood te geven. Want als je dan als je het dan over consequent hebben, dan, dan moet je ook Brahma twee keer geel geven. Want die houdt ook twee keer een speler vol. En dan, en dan doet, wordt er gewoon niks gedaan. Ton du Chatinier. En daar hebben we het weer. Het woord eh, consequent. Richard? Ja, inderdaad. Nou, ik kijk even ter linkerzijde ja. naar de oud-scheidsrechter. Want ik ben wel benieuwd wat hij hierover te zeggen heeft Web? Ja, Nee, ik, ik, ik blijf het zeggen. Punt 1 vind ik dat die zeker geen rode kaart had moeten geven. En ik wil ook nog even zeggen dat ik van Boekel een hele goede scheidsrechter vind. Maar ik vond hem die avond vond ik hem niet goed omdat hij dit soort dingen deed. Kijk, en als je dan toch twee keer geld trekt wat je vindt dat je die speler twee keer geld moet hebben... dan vind ik dat je het door moet trekken. En dan moet je Brahma en dan moet je Janko ook aanpakken. En dat deed hij niet. En dan krijg je dat alle mensen gaan reageren over... en zelfs een coach gaat reageren, wat niet goed is, hoor. De coach moet erboven staan. Maar ik vind dat Utrecht eigenlijk een beetje gepikt is. Tomboot? Kijk, weer standpunt van een coach. Ik zou er nooit over praten daarna. Het is allemaal gebeurd. en. Laten we nou even weer op de keper nemen. Tim Cornelissen lokt dat uit. Die heeft twee gele kaarten gekregen. Terecht of niet terecht. Volgens mij voorkomen terecht. En wordt het veld uitgestuurd. Geen woord is er over Tim Cornelissen. En dat is toch de essentie van de zaak. Dat ze met 1-0 van uh, Twente hebben verloren. Hm. Ja, dat vind ik Ik vind ook wel dat we... Uh, zolang We hebben het hier nu ook al een tijdje over scheidsrechten. Dus dat zal nog wel even doorgaan. Maar ik vind dat we ook eens daarmee moeten stoppen. Want... Inderdaad, kijk eens naar gewoon je spelers, kijk eens naar jezelf. Precies wat Ton zegt. Uh, laten we daar eens naar kijken. Waar, waar gaat dat fout? En elke keer, de scheidsrechter is wel steeds de gebeten hond. Uh, volgens mij is dat niet nodig. Nee, want waar gaat het dan fout? Gaat het al misschien in de jeugd fout? Gaat het al eerder fout? Nou, ik denk dat het toch wel begonnen is bij, bij die inconsequenties van, uh, van scheidsrechters. En uh, ja, zeg ik het nog een keer, ik denk dat mensen uh, strakker de regels moeten hanteren. En, uh, en dat het in het voetbal zeker geen kwaad kan. En ja, dan krijg je dat, uh, dat we vanzelf weer terug gaan naar kijken wat, wat spelers doen. Maar moet je daar in de jeugd dan al mee beginnen en ze daarmee op laten groeien? Of moet je als voorbeeld dat Mede juist in de Eredivisie... de Eredivisie ja. is wel het voorbeeld. Ja. En daar zal je het uh, heel strak moeten doorvoeren. Die strepen moeten er nu moet er snel onder. Want we blijven elke, elke zondagavond zitten we weer te klagen over de scheidsrechters. Ja, dat moet een keer ophouden. Web Thomas? Ja, ik vind het een beetje goedkoop van de media... dat ze telkens over die scheidsrechters beginnen. Dat vind ik echt goedkoop. Als ik, uh, ik vind het een even een grijpen aardige jongen. Maar als ik zie hoe die de draak speelt... Met de vierde man. Dat ik denk, ja, jongens, moeten we daarna naar de televisie gaan kijken? Kijk, ik vind. Ja, je, het, het, je hebt het wel gezien? Ja, natuurlijk heb ik het gezien. En, en dan denk ik, ja, het is wel belachelijk. Het is, iemand belachelijk maken is het minste wat je kan doen. Dat vind ik niet goed. Ja, uh, ja je moet niet te veel kritiek hebben op de scheidsrechter. Boy... technisch directeur van FC Utrecht. Ja, uh, misschien moet je eerst de hand even in eigen boezem steken. Goedemiddag. Goedemiddag. Ja, nee, ik, uh, zeker. Ik, uh, ik heb ook uh, uh, mij uh, bij een persconferentie, uh, ja, ben ik toch ook over een, over een grens heen gegaan om uh, toch iets te zeggen uh, wat ik eigenlijk beter niet had, uh, niet had uh, moeten doen. Dat, ja, dat Moet ik even ik, ik vertellen wat je precies hebt gezegd? Want je hebt gezegd dat Van Boekel beter even niet in Utrecht uh, kan uh, fluiten. Beter ja, is om Utrecht nou, even nee, te mijden. De, het, is niet, de, het is niet zozeer uh, op de persoon zelf uh, bedoeld, maar ja, je, je, je gaat dan weer verder kijken en je, en je weet gewoon, uh, door, de wedstrijd is gewoon beïnvloed, uh, hoe dan ook. Ik ben het ook mee eens dat, uh, dat we zeker, uh, en ook de speler in, in de kwestie Cornelis, ook naar zichzelf moet kijken, want uh, uh, daarin is hij zeker zelf ook, ik denk het aan, de kaart, het is allemaal te zwaar, vind ik. Maar goed, daar kun je over discussiëren of niet. Uh, uh, uiteindelijk heb ik aangegeven, uh, misschien is het beter, en ik heb ook gezegd slechts een suggestie, om hem even niet in Utrecht te laten fluiten. Daar bedoel ik eigenlijk meer mee, de emotie die, uh, die dan los zou kunnen komen in een stadion, met spreekoren van die wat ook gewoon niet goed zou uh, zijn. Maar ja, daardoor zouden we nog meer schade kunnen oplopen. Dus daar zat een, een diepere gedachte achter, maar uiteindelijk was het beter om dat niet te zeggen natuurlijk. Ja. Heb je al van Boekel gesproken? Nee, ik heb uh, niet gesproken. Ik had ook uh, helemaal geen behoefte die avond om, uh, om hem überhaupt te spreken. Uh, uh, ik was boos, niet gefrustreerd, maar boos. Uh, uh, maar eigenlijk meer do door het feit... Kijk, als je die beslissingen neemt... Dat zijn beslissingen, ze En dan moet je respecteren, klaar. Maar alleen, trek die lijn door. Uh, want er zijn zoveel dingen gebeurd... Waarbij ik eigenlijk uh, zat te kijken, ik vond het eigenlijk heel vreemd. Het was alsof uh, Twente met de fluwele handschoen uh, werd, uh, werd uh, betreden en, en, en Utrecht maar steeds werd gestraft. En, ja, ik moet eerlijk zeggen, de wedstrijd was er ook niet helemaal naar. Want uh, wat dat betreft hebben de, uh, de spelers aan beide kanten uh, zich toch ondanks uh, ja, toch vreemde beslissingen gewoon prima gedragen. Het is niet in het veld volledig uit de hand gelopen. Uh, men is toch doorgegaan met, met voetballen. en Het was, uh, ja, het was geen, geen hele goede wedstrijd. Maar ja, die wedstrijd was al eigenlijk geen wedstrijd meer dan 20 minuten. En, uh, en, en ja, dan, dan, uh, dan word je boos en uh, teleurgesteld. En uh, ja, dan worden er wel eens dingen gezegd. En, uh, ja. Maar goed, ik, ik ben daarna ook vrij snel... wil ik dan ook niet naar een schuldvraag, maar meer van... Joh, is er niet iets uh, te bedenken in oplossingen? Ja, en uh, daar ben ik eigenlijk gisteren vrij snel mee gekomen. Ja, ja dat... dat, dat de conclusie eigenlijk uh, moet nu zijn dat je uh, wel spijt hebt van het feit... dat je hebt gezegd dat Van even beter niet in uh, Utrecht uh, kan fluiten. Ik hoop dan uh, dat je hem wel zelf even belt om sorry te zeggen mocht je dat willen. En dat je het niet zoals Douglas via Twente TV uh, die excuses gaat aanbieden. Uh, en dan even naar dat plannetje uh, wat je in de wereld hebt geholpen. Een klankbordgroep met veel voetbalverstand. Om het gat tussen voetbalpraktijk en scheidsrechters te verkleinen. Dat moet je even toelichten. Nou, meer, meer eigenlijk een, een, een structurele oplossing, niet een incidentele, maar gewoon meer begrip en respect voor elkaar tonen. En waarom zou, zou bijvoorbeeld in dit geval het scheidsrechterskorps ook niet inzicht uh, proberen te vergaren? Door, uh, door dat te krijgen van, nou ik heb in dit geval ook Leo Beenakker genoemd, dus, dat is iemand waar naar geluisterd wordt, ook in de... In de ...in het CBV, maar uh, ik denk ook vanuit de scheidsrechters... ...om ook hun bepaalde inzichten te geven van hoe kijkt de andere kant er soms tegenaan. Niet zozeer om uh, te bepalen, maar wel om, uh, om, om dat van de andere kant uh, te laten zien. En, en dat het ook voor scheidsrechters, in dit geval een scheidscommissie... ...ook een klankbord zou kunnen zijn van joh, hoe, uh, hoe kunnen we de boel nou gaan verbeteren... Want daar gaat het uiteindelijk om. Dat we, we zitten allemaal in hetzelfde, in hetzelfde potje, om het maar zo te noemen. Om en om dat zo goed mogelijk voor elkaar te krijgen. Zowel ja. het voetbal, maar natuurlijk ook voor de scheidsrechters. Want ja, wij hopen natuurlijk ook dat we meer en meer scheidsrechters op ja. internationaal niveau en ook naar grote toernooi gaan krijgen natuurlijk. Ja. ja, Beb Thomas, ik wil even je reactie op het voorstel van Voeken. Nou, ik vind het altijd wel aardig als uh, trainers gaan zeggen of managers. Ja, technisch, directeur, uh, ja, technisch directeur, ja. Technisch directeur, hoe je het noemen wil. Dan zeg ik, jongens, stop er aan mee. Er zijn 17 regels in het betaalde voetbal of in, de, in het voetbal. En die moet de scheidsrechter hanteren. Elke scheidsrechter weet dat en die moet daarop inhaken. En natuurlijk. Ze maken soms zulke fouten dat ik zeg... ja, daar krijg je ook de lading van overheen Maar als trainers zich al met scheidsrechters gaan bemoeien... laten we dat nou afschaffen. Laat die trainers nou gewoon zorgen dat die spelers niet meer zo imbecielachtig vallen. En dat ze, als er een gewone sluiting wordt gemaakt... dat ze gillen dat hun knie eraf is en hun enkel eraf is... en een seconde later lopen ze weer keihard vooruit. Dan zeg ik, zorg daar nu eerst eens voor dat dat gewoon is. Want als ik naar Engeland kijk, wat daar allemaal gebeurt... dan zeg ik, kijk, dat zijn profs. Maar hier zijn het geen profs meer. Ze gaan afreageren op scheidsrechters. en dat hebben ze een beetje aan hunzelf te danken, de scheidsrechters. Maar je moet er toch ver boven staan, voekenboy, En je mag nooit meer zeggen van, van Boeko moet niet meer in Utrecht. Komen, want daar heb je niks aan. Je maakt alleen maar die jongen kapot. Zo, Fouke. Ja, niet? Hij is het er niet helemaal het, mee eens, geloof ik. Nee, nee, nee, ik ben het niet helemaal met uh, Bert Thomas en, nee, Omdat ik, ik uh, niet zeg van dat wij. Uh, kijk, hij, hij gaat nu uh, de, de boel verschuiven naar, naar spelers die hier lopen te gillen en te vallen. Nou, daar hebben we allemaal al een broertje dood aan. Dus, uh, en, en, dus daar, mij, daar zijn jullie het eens. Dat volgens mij is duidelijk. het heel simpel uh, met, met scheidsrechters. Als ze dit soort dingen constateren. Gewoon consequent zijn en kaart geven. En als het weer gebeurt, nog een kaart en eraf. En dan beïnvloedt hij de wedstrijd, uh, de speler in dit geval. En, uh, en dan kun, kan ook een club zich daar uh, maatregelen tegen treffen. Want uh, dat, dat, dat gebeurt gewoon te weinig, Beb. Uh, die, die consequentie is er gewoon niet altijd. En uh, ik heb ook niet aangegeven dat wij als trainers of wat dan ook mee moeten bemoeien. Ik heb alleen gezegd dat ex-trainers, uh, gelouterde mensen... In een, in een klankbordgroep, hooguit, een, een spiegel kunnen zijn... om te ondersteunen en niet om, om te bepalen. Want uiteindelijk, de scheidsrechter is de baas. Hij bepaalt hoe, de, hoe het verloop van de wedstrijd is... en, en de spelers die moeten zich gedragen. En uh, die zijn toch altijd naar die grenzen op zoek. Want dat is nou eenmaal inherent ja. aan, aan topsport. Je gaat de grenzen opzoeken. En, ja. uh, en trainers en ook technisch directeuren... en ik ben het daar wel mee eens... wat Beb zegt, ik had dat ook niet moeten zeggen. Nou, de, klaar, dat heb ik hierbij ook hier bij aangegeven... Uh, maar ja, ik, ik ga, uh, we gaan geen mensen uh, kapot maken, Absoluut niet. Uh, dat is zeker niet de intentie en ook niet de bedoeling. Uh, dat mogen duidelijk zijn. Als ik Fouckense woorden mag samenvatten... is het eigenlijk de bedoeling dat er meer begrip voor elkaar uh, kan, kan worden opgebracht. Uh. Ja, maar ik... ik, ik... Ik heb al 25 jaar gefloten en ik, ik, ik heb nu uh, 15 jaar niet meer gefloten. Maar al 40 jaar geleden hadden ze het gesprek ook al en we moeten meer naar elkaar toe. Het is gewoon zo, die scheidsrechter moet bepalen wat er gebeurt. En natuurlijk, dan ga ik met je mee. U Utrecht is woensdag of donderdagavond of woensdagavond is hier benadeeld. Dat durf ik ook wel te zeggen. Want niet de, de scheidsrechters zijn niet altijd even terecht. Dus ook Utrecht is benadeeld. En dat vind ik wel. En daar moet over gesproken worden. Maar niet met een trainer en, een, en de scheidsrechter. Nee, in de scheidsrechterscommissie aan de top bij de KNVB, die hoort daarover te praten. Overigens heeft de Centrale Spelersraad uh, heeft, uh, uh, wel uh, contact gehad met de KNVB en ook met uh, Dick van Egmond, de baas van alle scheidsrechters, om meer begrip voor uh, elkaar te krijgen. En toen is een verzoek gekomen van de Spelersraad om ook in de winterstop nog even door de scheidsrechters duidelijk te laten uitleggen hoe die regels nou in feite zijn. Dus er is ja. wel meer communicatie, maar dat is blijkbaar voor jou niet genoeg, Voeken, ja. uh, afrondend. Nou ja, kijk, het is zo dat. dat nou, niet, niet genoeg. Ik bedoel, mee te zeggen. we hebben ook trainers. Je hebt natuurlijk spelers, je hebt ook trainers. En ik, ik noemde dan Leo Beenakker in dit geval, omdat, uh, omdat daar, uh, ja, die, die heeft toch de uitstraling waarnaar wordt geluisterd. En hij kan ook weer de vertaling zijn, want wij hebben ook CBV-bijeenkomsten waar alle coaches uh, naartoe moeten. En ook daar, van daaruit, zou hij weer de vertaalslag kunnen maken naar al die trainers die je op die manier weer kunt bereiken. En meer om uh, begrip en respect voor elkaar te krijgen. Ja, ik denk, ja, het kost, uh, kost geen geld, uh, weinig moeite. Dus dit geschoten ja, is altijd mis? Ja. Als je het daarmee kunt verbeteren, ja, denk ik, waarom niet? Maar goed, uh, uh, ja, nee. je kunt ook naar binnen blijven kijken en klein blijven. En ik, ik heb meer, ja, trek het wat groter, durf, daar, uh, durf dat ook te doen. En dat gebeurt, uh, uh, dat, dat gebeurt te weinig, maar niet precies. Maar goed, uh, okay. het is een suggestie, het is een ja. voorstel. En, uh, Goed. We ja, zien. Je punt is duidelijk. Uh, ja. Tot slot nog ja. even. Zijn die uh, daders van degenen die jullie spelers te graas hebben genomen... buiten het Twente Stadion, zijn die uh, daders duidelijk in beeld? Dat weet ik niet echt, want ik heb de beelden niet gezien. Ik, wat ik wel weet is uh, dat, het onderzoek, uh, dat het onderzoek nog bezig is... en dat dat volgende week uh, weer nog een vervolg krijgt uh, in het onderzoek. Dus uh, uh, ja, we zullen zien wat daar uh, uitkomt. Er zijn beelden, heb ik begrepen, maar... Uh, hoe en precies en wat weet ik niet. Nee, het is goed de hoop dat daar uh, ook uh, de, de daders worden gestraft. Is die indruk? Ja, natuurlijk. Ik, ik hoop uh, als, als het uh, herkenbaar is en uh, dan hoop ik echt dat het uh, aangepakt wordt. En, uh, en, en wat mij betreft uh, een, een, een stadionverbod... Uh, voor de, voor de rest van hun leven, want uh, dat is, dit is, te, dit is te gek voor woorden wat hier ja. gebeurt. Het is in wezen nog veel erger dan wat er in het veld is gebeurd natuurlijk. Ja, Tom Bootjes steekt zijn vinger op. Dag voeken. Uh, jullie kom. hebben ook nog aan de politie uh, aangifte gedaan, dacht ik, hè? Ja. Ja, ja. Ja, dat vind ik een goeie eigenlijk, hoor. Want anders het stadionverbod en dergelijke. Laat het gewoon maar een strafzaak worden. Ja. Goed, ja, absoluut. Uh, Fokke, dank Succes morgen tegen uh, Rodi okay, en thuis. graag gedaan. Dat was het zoekenboy van uh, FC Utrecht. Vraag ook van uh, een luisteraar. Die zegt, uh, hoe is het mogelijk... dat een voorheen, Wilco Achterberg, ze in de neem, dat een voorheen zo'n nette club als Twente... reservespelers van de uitclub uh, molesteert, uh, fans? Hoe is het mogelijk dat een club zo snel kan afglijden? Heeft iemand daar, en dan wordt er nog relativerend over gesproken... wordt hier gezegd, zijn reactie Jan van Halst... Daar weet ik niet helemaal waarop geduid wordt, volgens mij heeft Twente het ook duidelijk uh, veroordeeld. Hebben jullie er een verklaring voor? Dat Twente in zo'n kort tijdsbestek zo negatief in het nieuws komt, zo vaak? Nee, geen enkele verklaring. Nee, ja, dit, dit, nee, dit zijn fans en volgens mij uh, de fans van Twente staan... Uh, zeg gaan... maar dat is kom je er dicht Nou naar. ja, schorem. het schorum van Twente. Uh, of deze mensen, want dat is ook niet iedereen natuurlijk. Uh, volgens mij staan ze ook wel te boeken als, als redelijk fanatieke fans... laat ik ze even zo uh, noemen. Twente, al jaren. Uh, maar dit afgeleiden ja, dit is volgens mij gewoon toeval, toch? Ja, ik, ik zou niet weten waar dit vandaan dat komt. Ik vind dat je dat Twente kwalijk kan nemen. Nee, ja, ja, vind nee, ik ook niet. Ik niet Kom eens dichter bij de microfoon. Hè? Ik vind niet dat je dat Twente kwalijk kan nemen. Dat, dat, kan, dat wil Twente ook niet. Ik nee. zie Twente nog altijd als een keurige club. Dat lijkt ik las, serieus. Ik las een artikel dat het in verband werd gewacht... dat Twente nu een gevestigde club is. En dat dat een zo evolueert met het publiek. He? Inderdaad... Uh, tegen AZ werd het ook al gestopt, de wedstrijd, omdat er spreekoren en dergelijke waren. Ja. En ik heb toch het idee dat Twente zelf, de voorzitter Munsterman en Jan van Hals, de algemene manager, daar met ja, hand en tand tegen zijn en ja. daar ook tegen vechten. Ja, ja. want juist Twente. He? Dat jij het maatschappelijk zo goed bezig is. Mag ik nog één opmerking maken? Nou, kan Robert. het heel kort, want we hebben Jan uh, Siemering hangen. Utrecht over zegt dat ze gestraft zijn tegen Twente. Uh, Beb zei ook al: benadeeld Utrecht. Nu hoor ik Peugeot om even niet. He? Dus ja. punt gemaakt. Uh, Jan Siemering, goedemiddag. Goeiedag. De Davis Cup Captain in Garkov. Uh, uh, Spelen tegen Oekraïne. 2-1 voor. Gefeliciteerd. Ja. Maar er moet nog een wedstrijd gewonnen worden natuurlijk, morgen. Ja, ja maar die 2-1-voorsprong, die, die, die, die heb je nu in ieder geval met de dubbel, met de bakker en Robin Haasen. Vertel even hoe het verliep. Ja, vandaag staat dan alleen het uh, dubbelspelprogramma. En dat verliep eigenlijk uh, uitstekend. Er werd op hoog niveau uh, gespeeld, uh, ook door de tegenstander natuurlijk. Dat, uh, dat kan niet anders. En het kwam eigenlijk maar op een paar punten aan. Goed, uh, ja, we spelen op een snelle indoorbaan. En dan, uh, ja, dat de optimale concentratie en scherpte. Ja. En dat hadden beide mannen vandaag, na de wedstrijd van gisteren... waarin ze natuurlijk ook al uh, een paar uur op de baan hebben gestaan uh, te knokken voor het punt. Ja, hebben ze vandaag echt een uh, hele goede prestatie neergezet. Ik begreep dat je de dubbel op het laatste moment had gewijzigd, hè? Waarom heb je dat gedaan? Uh, omdat ik denk dat deze twee spelers op dit moment het beste koppel is. En uh, ja, de beste moeten spelen. Ja. Volgens mij wissel je altijd op de tweede dag uh, met de dubbel, of niet? Is dat zo, ja. Ja, ja, die indruk heb ik wel. Ja, je begint volgens mij nooit met de dubbel waarvan je zegt dat je ermee zal beginnen. Um, ja, dat komt vaak, maar de, de achterliggende gedachte wat dat betreft is altijd dat, uh, dat ik juist wil die spelers zich concentreren op het enkelspel op de vrijdag. En dat die andere twee zich dan voorbereiden op het dubbelspel van mochten ze spelen, want op zo'n vrijdag kan er natuurlijk van alles gebeuren. Mm. En dat doe ik liever dan andersom, of dan op het laatste moment moeten vertellen tegen iemand van uh, nou je speelt toch, terwijl ik het in eerste instantie niet had. Dus vandaar dat ik dat meestal op deze manier doe. Um, morgen, wat, uh, wie, wie, wie en wat en hoe? Uh, nou, morgen eerste wedstrijd is Timo de Bakker tegen Stakowski en Robin Hazen tegen Marchenko. Dat is uh, zoals de loting is. Ja, hoe het precies morgen gaat, dat, uh, moet ik je ook zeggen, dat, dat hang ik af van vanavond, maar vooral van morgenochtend. Want ja, die mannen hebben natuurlijk vandaag ook weer op de baan staan, drie uur in een dubbelspel. Dus fysiek gaat het natuurlijk ook... Uh, Gaat het meetellen. En er moet morgen weer best of vijf gespeeld worden. Dus ja, we willen wel vitte mensen op de baan hebben. Dus uh, ja, dat gaat even in overleg met de spelers zelf. En dan oh. waarschijnlijk ook morgen op het pas. Ja. Dus het is eigenlijk de bakker en hazen tegen Oekraïne? Uh, dan wel, ja. Dan ja. wel. Ja. Ja. Goed, hoe schat je de kans in? Ehm... Uh, nou ja, als je, als je ziet hoe de wedstrijden verlopen zijn vandaag en, en gisteren, dan gaat het allemaal gelijk op natuurlijk. Het kan echt alle kanten opvallen. Wij hebben in ieder geval voordeel dat we 2-1 voorstaan. Dat we, dat we één wedstrijd moeten winnen. De Oekraïners moeten de twee winnen. Maar die mogen geen fout maken. Ja. Dus uh, ja, je zit altijd in een betere positie. Ja. Is er Goed. veel publiek, uh, Jan? Tom Boot, Tom Boot hier? Ja, goeiedag Ton. Ja, het duurde al zo lang voordat ik in de uitzending kwam. En dat kwam door jou, begreep ik. <laughs> dus, uh, Dankjewel. Ja. Ja. Maar is er veel publiek aanwezig? Is het echt een uitwedstrijd? Of is het uh, geen thuiswedstrijd voor Oekraïne? Daarom vroeg ik het. Ja, nee, dat klopt. We hebben zo'n 60, 70 uh, Nederlandse supporters hier. En ik denk dat er van de Oekraïners, uh, nou, wat zal het zijn... 300, uh, 400 mensen of zo. Dus uh, op zich valt dat wel mee. Het is niet, niet, geen vijandige uh, toestand, nee. ofzo. Oh, oh. Oké. Okay. Is het duur, eigenlijk, een minuutje bellen in Oekraïne? Wat is dat, sorry? Is het duur, een minuutje bellen in Oekraïne? Nou, je kan het toch gewoon declareren bij de NOS. Nee, met maar... ton, <laughs> hè? Ik was wou, wou rekening gelijk even met ton neerleggen, namelijk. Daarom. Ja, da Dank je wel, Jan. Succes, hè? Ja, okay, graag succes. gedaan. Doei. Even naar Parijs, EK indoor en die houdt kan. Ja, mooi. Echt topsport. Dit is echt geniet hoor. Ik zit hier zo te genieten. Vaak wordt van Indoor wel gezegd van nou het is een beetje de beste komen niet. Maar als je kijkt, uh, Oekhoff, de Rus, hoogspringen, 2'38, net geen wereldrecord. 2'44 probeerde hij nog. Uh, Movera, de uh, Engelsman, 3000 meter, uitstekende Europees kampioen. Was ook een Europees kampioen, de dubbel in uh, Barcelona buiten, Rosalova uit Tsjechië, 400 vrouwen. Uh, La Villenie, 6 meter en 3 centimeter bij het polstuk hoogspringen. En zojuist een geweldige race gezien op de 400 meter bij de mannen. Gewonnen door de thuisfavoriet Jonay in 45, 54. En alleen in de tijden van uh, laten we zeggen de Oostbloklanden werd dat nog uh, verbeterd. Maar we hebben nog twee Nederlanders ook en die doen het ook heel erg goed. Het hoogspringen. Bij de meerkampers. Hij is al uitgeschakeld uh, bij het hoogspringen. Maar hij heeft wel 1,97 meter gesprongen. En dan heb ik het over Elko Sint-Nicolaas. Een persoonlijk record. Hij staat na twee onderdelen op de achtste plaats. En nog steeds bezig. Maar nog één poging. Nu gaat hij het doen. En ah, net niet. Hij springt er net niet overheen. Over 2,3 meter. Hij eindigt op 2 meter. En dan heb ik het over Ingmar Vos. Respectievelijk op de zesde en de achtste plaats. Voor de, na de eerste dag van de meerkamp. De zevenkamp. ...bij de heren. Maar let op mijn woorden, let op de, deze twee jongens morgen. Die gaan hoge ogen gooien richting het podium. Met name Elko Sint-Nicolaas, want die is in pols ook hoog springen. Onnavolgbaar en daar zijn heel veel punten mee te verdienen. Mooie eerste dag, of tweede dag eigenlijk, na die mooie eerste dag van het EK Indoor in Parijs. Door met het uh, Sportforum, de laatste acht minuten... met Ton Boot, Richard Plugger van Usport en Pep Thomas van topschijnsrechter Louis van Gaal. Na het verlies uh, van uh, vorige week tegen Borussia Dortmund... Uh, woensdag vervolgens uh, uitgeschakeld in de beker. Thuis nog wel door Schalke 04. En dus staat Van Gaal onder druk. Ja, ik uh, mag aan mijn arbeid. En uh, ik denk dat ik mijn arbeid goed mag. Uh, en dat moet... Uh, moet uh, de voorstand uh, en Scheiden hoort dicht niet. Ja, en die voorstand, het bestuurders van Bayern München, kan aan de bak. Want vanmiddag heeft uh, Louis van Gaal met Bayern gespeeld tegen Hannover. En Bayern verloor, ondanks een goal van uh, Arjen Robben met 3-1. Hoe lang denken jullie, Richard Pluggen, mag ik met jou beginnen? Denk, denk jij dat uh, Van Gaal er nog zit? <laughs> nou, dat is wel een hele lastige. Uh, ik denk dat het wel heel moeilijk wordt voor hem nu. Maar... Dus hij gaat er binnen een week uit? Ja, dat durf ik niet te zeggen. Inter een sleutelduel? Dat is het zeker, ja. Dat is het zeker. Champions League, hè? Ja, nee, precies. Dat hebben ze ook steeds gezegd, hè. De, de, het bestuur. Dat het daar nog steeds wel om draait. Maar uh, de beker, nu uit de beker, nu wordt het heel lastig. Mainz kan morgen volgens mij over hun heen in de, in de competitie. Kan nog, als ze winnen, uh, kunnen ze een puntje voorkomen. Uh, en, ja, dan wordt het een moeilijk verhaal. Ja, bep Thomas? Nee, ik wil Louis van Gaal blijft. Dat, ja, je wilt dat hij blijft, maar jij zit niet in nee, het bestuur van Bayern München. Nee, dat is maar waar. Denk je dat maar hij blijft? ik denk dat hij blijft, omdat hij... Het is toch een goede coach. Hij kan soms heel gek doen nou, tegenover de pers, maar het is een goede coach. En ik denk dat ze daar in München ook zo over denken. Tom? Nou, dat is belangrijk. Of ze daar in München ja. zo over denken. Ja. Dus als het goed is of niet goed is, dat doet er weinig toe. Ik merk wel, en hij is een toptrainer. Je hebt soms geluk. Vorig jaar had hij heel veel geluk. Nu heeft hij eigenlijk pech. Inter is inderdaad een sleutelwedstrijd voor hem. Maar het kenmerk van een toptrainer is dat hij weinig angst kent. En dat hoor je nu ook wel uit zijn woorden. Als ze hem ontslaan, ontslaan ze. Maar hij is daar niet bang voor. En Mourinho heeft dat ook. En de meeste trainers zijn er ontzettend bang voor... en gaan dan nog zenuwachtiger reageren. Eh... Um... Denk, jullie denk je inderdaad dat ze nu nog wachten op de wedstrijd van Inter? Of ja, denk je dat ze daarvoor al maten? Want het is heel erg belangrijk dat ze de Champions League halen... omdat volgend jaar de finale van de Champions League in München is. Hè? Ja, maar goed, in die overweging... Uh, misschien spelen we andere factoren een rol. Ik bedoel, als er een andere trainer zou zijn... zouden ze dan hoger staan. Ik denk persoonlijk dat het inderdaad een sleutelwedstrijd is. Want beeld speelt natuurlijk ook een hele grote rol. Dat en ik krant. geloof dat... Ja, die krant. En ik geloof dat Vergaal daar niet zo populair is. Hè, maar... Uh, als ze van Inter te winnen, dan ben ik er bijna van overtuigd dat hij het seizoen afmaakt. Ja, dat denk ik ook. Ja, dat, dat denk wel. ik ook, ja. Ja. toch wel. Ja. Dus we zijn er allemaal van overtuigd eigenlijk, ja, dat, uh, eigenlijk dat hij het seizoen afmaakt. Goed bij deze, ik zat sms'en met ja. <laughs> richting Roemenikken. Um, uh, dan het, uh, het laatste onderwerp waar, waar binnen dit forum al heel erg veel over is uh, gesproken: dat is die doellijn technologie. Zojuist bekend geworden dat Blatter uh, die technologie op het WK 2014 wil gaan toepassen. Mits er een goed systeem kan worden gevonden. Zojuist een persconferentie geweest van uh, de IFAP. Dat is de International Football Association Board. Dat is een organisatie die gaat over de regels. Um, Blatter zegt dus ja met de mits erbij. Wat vinden we ervan, Richard? Nou, dat is, uh, dat is een goed teken. Want uh, volgens mij zei hij eerst nog dat uh, dat soort technologie uh, absoluut uh, niet aan de orde was binnen het voetbal. Uh, of zou komen binnen het voetbal. Um, dat hij hier nu voor open staat, denk ik dat het een goede zaak is. En ik zou zeggen, ga eens met, uh, met de tennissers praten. Want die hebben met Hawkeye volgens mij een redelijk goed systeem. Beb Thomas? Ik ben tegen apparaten. Maar ik moet zeggen, voor de doellijn vind ik het perfect. En ik begrijp ik alleen weer niet dat we weer tot 2014 moeten wachten. Waarom kan dat niet meteen? Nou, daar uh, heeft hij ook een uitleg over gegeven. Het is namelijk zo dat ze een test hebben gedaan, de, een klein maandje geleden, met tien fabrikanten. En toen bleek uh, dat de eis was gesteld dat je binnen 1% uh, binnen 1 seconde, pardon, ja. voor 100% zeker moet zijn van de uitslag. Dus dat die klopt ook. Dat moet er 100% zekerheid zijn. En bij die test van de tien fabrikanten was dat niet het geval. Dus dat voorbehoud is nog even gemaakt. Uh, ze zeggen, ja, we moeten gewoon nog even een beter product ontwikkelen. Maar ze hebben nu in ieder geval de basisstap gezet. Tom ja, nou, ik weet dat, want ze zijn in Zürich. Uh, helemaal het aan het onderzoeken. En de criteria zijn juist. De kosten is ook nog een criteria, dat het niet te duur wordt. Want de FIFA gaat het betalen? Ja, nou nee, ja, goed, de FIFA. Maar op een gegeven moment zullen alle dat clubs. Dat is wel de bedoeling. Het, ja, zullen alle clubs het ook uh, moeten doen. En de snelheid. Maar dus er is niets nieuws onder de zon, heeft hij altijd al gezegd. En dat komt zeker voor elkaar. Uh, ik denk dat het de eerste stap is naar meer technologische zaken die in het voetbal komen. En nu verbaast me dat Blatter, zo conservatief als de pest... eigenlijk veel progressiever is dan Platini... die er eh, helemaal absoluut op tegen is. Ja. Het is niet tegen te houden, daar ben ik van overtuigd. Ik quote hem even, hij zegt letterlijk... goal line technology helps referees, oftewel de doellijntechnologie helpt, helpt de scheidsrechters. Ja, had die daar niet eerder achter kunnen komen? Ja, en dat lijkt me gezien de hele discussie die we hier hebben gehad alleen maar goed. <lacht> ja? Ja. Dit is de oplossing dus? Nou, dit is nou. Uh, een, een oplossing voor ja. een deelprobleem. Ja. Ja, ja. Een ander deel van dat probleem is het feit dat het spel misschien wat verruwd is... of wat gemeener is geworden omdat er veel gebeurt achter de rug van de scheidsrechters. Een vraag van de luisteraar die zegt van moeten we niet gewoon naar nog meer scheidsrechters? We maken er een circus van. Nou ja, goed, we hebben er nu één achter, achter de goal staan in ieder geval. Uh, bij de grote wedstrijden moeten we daar niet gewoon in binnen de Eredivisie ook mee beginnen? Nou, nee, ik, ik vind het niet. Maar uh, wie ben ik? Uh, ik, ik, ik, vind, ik vind het niet. Ik vind die zes al belachelijk. Dus uh, ik zou zeggen, doe die vier. Maar, maar die vier hebben ook al weinig invloed. Maar nee, ik zie het niet zitten. Mm. Nou, het is heel lastig om... Uh, kijk, we hebben nu ook al een trend met op iemands voeten staan... wat we van toyfonen gezien hebben. De bedoeling daarvan is... het is veel gemener dan bijvoorbeeld een elleboogstoot... omdat dat door de scheidsrechter niet gezien wordt. Nou, we hebben al hulp van de televisiekamera's... want ze kunnen achteraf nog geschorst worden. En iedereen weet dat... De televisiekamera's het ijzersterk registreren. Ja, dus dit uh, zou wel eens een doorbraak kunnen zijn in het gebruik van televisiebeelden, Richard? Ja, dat denk ik wel. En dat hoop ik ook. Ja. Want uh, ja, in mijn optiek gaat het uh, tegenwoordig een stuk sneller dan, uh, dan 25 jaar geleden. Ja, uh, het wel, voetbal, en, en gebeurt er inderdaad veel meer achter de rug van de scheidsrechter. En ik ja. Ja, waarom, waarom mag dat geen rol spelen? Dank jullie wel. We moeten het hierbij laten. Beb Thomas, voormalig uh, topscheidsrechter, Richard Plugge van NuSport en uh, Tom Boots. Dank jullie wel voor jullie inbreng in het uh, Sportforum. Gaan afsluiten met het voetbal in het buitenland. De uitslagen in Duitsland: Stuttgart Schalke 1-0, Gladbach, Hoffenheim 2-0, Nuremberg, St. Pauli 5-0, vierdouplen van Eichler en Hannover, Bayern dus 3-1, ondanks die goal van Robben. Frankfurt, Kaiserslautern bleef 0-0. Gisteren koploper Dortmund tegen Köln 1-0 en om half zeven begint Leverkusen nog aan het duel met Wolfsburg. Dortmund eerste, 61 punten. Hannover heeft er 47, Leverkusen heeft er 46 en Bayern 42. En Mainz kan daar inderdaad, zoals Richard al zei, morgen nog overheen komen. En dan zakt Bayern dus naar de vijfde plaats. Arsenal heeft thuis dure punten dat te liggen tegen op een Sunderland. In Londen kwam de club van Van Persie niet tot scoren. Het bleef 0-0. Van Persie was er trouwens niet bij vanwege die knieblessure. United kan morgen in het uitdewel met Liverpool uitlopen tot zes punten. United en Arsenal staan allebei op uh, 28 duels. Maar de ontmoeting met Liverpool wordt voor United morgen wel de 29ste al. Bolton Aston Villa 3-1. Fulham Blackburn 3-2. Newcastle Everton 1-2. West Ham Stoke 3-0. En Birmingham West Bromwich 1-3. U bent helemaal bij. Zometeen om 7 uur. Ronald Boot op deze zender met het Eredivisie Voetbal. Ik wens u een heel prettige voortzetting van dit weekenddag. Sport op Radio 1. Zometeen de Eredivisie. twente nacht. Gaat het met een op de lat schiet? En daar staat Twente met 2-1 voor. Vitesse VVV, ADO NEC Dat schiet er, ja. Hij schiet er en Excelsior PSV. NOS Langs de Lijn, zometeen van 7 tot 11. Radio 1, het nieuws van alle kanten. Een reis boeken via internet vindt iedereen tegenwoordig heel normaal. Waarom dan niet de laatste reis?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 Dit is Radio 1.